Middernacht, het begin van maandag 13 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Zuid-Limburgse Geulen is de afgelopen dag... te vergeefs gezocht naar de twee verdwenen broers uit Zeist. De politie was na een tip gaan zoeken bij een visvijver. Ook militairen en een helikopter werden ingezet. Er werd geen spoor gevonden. De zoektocht bij de vijver gaat de komende dag verder. De jongens werden maandagavond voor het laatst gezien... met hun vader in Limburg. De vader pleegde enkele uren daarna zelfmoord bij Doorn in Utrecht...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 In de wedstrijden in de Eredivisie hebben het afgelopen seizoen ruim 6 miljoen toeschouwers getrokken. Dat zijn er 60.000 minder dan het record van vier jaar geleden, maar 35.000 meer dan vorig jaar. Die stijging is een meevaller, want afgelopen najaar zag het er nog somber uit. In de eerste 10 speelrondes waren meer lege stoelen geteld dan het jaar ervoor. Maar daarna trok de belangstelling weer aan. Het aantal toeschouwers bij de Eredivisie schommelt al jaren rond de 6 miljoen.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 Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Janne, de radio-show. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Uh, beeld bij het geluid heb je weer Echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echtejanne. En je kan inbellen voor het radio Radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800 En natuurlijk voor wat er geluid. Er. En de stelling van vanavond is weg met wekers. Oh jij? Ja, joh. Ja. ja. Oké. Okay. En echte Jan, dat ben je of dat ben je niet als genetisch bepaald... Dus, eh, van het een invalide kerel en karper die zo sterk is... ...dat die man de plomp intrekt met kar Maar steek je vervolgens geen poot Dat is die man bijna verzuipt... ...zoals een aantal omstanders in Roermond... ...dan ben je een ontzettend Limburgse Johan-Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog meer even kijken wie deze week nog meer een echte Jan doet. Of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Ja, laten we beginnen met het vrouwtje van de lijst Jet maken. We constateren dat uh, nog minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig is. En uh, dat, dat is kwetsbaar. Ja, dat is kwetsbaar. Te veel vrouwtjes zijn afhankelijk van hun man. Volgens Jet de Ketet, minister, mevrouw de minister wil ik zeggen, wil daarom dat meisjes meer op eigen pootjes gaan staan. God mag weten hoe dezelfde maken de kinderopvang bijna totaal opgeheven met bezuinigingen... En toch wil ze dat die vrouwen meer gaan werken. Nou ja, goed. Bon, Jet, jette die, ja, die Roekman, wat Jan lijkt wel. Maar de huisvrouwen moeten zich trouwens ook nog gaan doodschamen. Hè, dat ze op kosten van de overheid... voor de Katseveel... een opleiding hebben genoten, Jan. Doodschamen. Ja, ja. nou ja. weet hoe ik er is daar, Jan. Ik, ik zou ook best thuis willen zitten. Ja, Met ik zorgdaken. ook. Met zorgdaken. Nou ja, goed. In ieder geval ja. uh, Jet, leuk. Waar zit ik? ik zit hier. Zetjes ja. te verdienen. Zet een kleine witte eten heeft morgen. Ja. Ja. Nou Jet, leuk dat je een mening hebt. We moeten hiermee. Dat ja, weet ik niet. J jij hebt het opgeschreven. Ah, Johan. Okay. Goed, dan gaan we verder met... Uh, ja, nee, daar van de, de, de, de, de verrassing. Daar de, de verrassing. Diederik Samson. Een vervelende maatregel, een lelijke maatregel. Maar als je het geheel overziet... dan was het pakket van de maatregelen die we namen... beter voor hen dan als we gewoon zouden zeggen we doen het niet. Ja, daarom. Nou, kijk, dit, dit vereist enige uitleg. Kijk, de badmuts zit dus nu momenteel niet meer... met die strafbaarheidsstelling van illegale is een mik Want niemand uh, wil het wel in de Sociaaldemocraten. Maar Diederik wel, want hij heeft een afspraak ja, gemaakt... met de VVD en een houding. In afspraak in afspraak. En het hele uh, en de haast bij elkaar groepen ledenraad... gaat met die redenering mee. Met een heleboel mitsen. Maar, maar hoe dan ook... Hij heeft het toch maar weer gered, ons dieet. Ongelooflijk. En dan, dus het is toch een houding met ballen, die je een afspraak... Ik kan zeggen wat je wil, je had ook weer achteruit kunnen zeggen... Ah nee, dan gaan we overleggen ja, kun, Misschien kunnen we even iets wat veranderen. Ja. Nee, hij blijft op zijn punt staan. En dus dus Diederik Samson keer, heeft ballen? Ja, ja Diederik Samson heeft deze week ballen. Dus, voor de, ja, dus hij is eindelijk, uh, is hij een soort van Jantje... Ja, kleintje, ja, ja. kleintje. Ach oh god, Mart Denk jij dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. 150 kilo arrogantie was de gast bij DWDD. <laughs> en zei ja. dat Martijn van Nieuwkerk. Nog stommer is dan dat hij er werkelijk uitziet. Een uitstekende opmerking natuurlijk. Maar wel uit de verkeerde moord. Want Martje die heeft jarenlang de kont gekust van alle doopfietsers. En nu iedereen ook weet dat het allemaal nep was. Je moet even met de billen bloot En dat kan je beter doen uh, zonder DD en arrogantie, lijkt mij. Jan! Maar niet de markt hoor, die blijft natuurlijk uit de hoogte doen. Wat een vervelende druip. Ik moet wel doen. heel erg lachen, worden. Het is een heel zielig verhaal dat hij, dan, dat hij dan al 84 jaar in een klein glazen hokje ja. bij de finish zit. En hij ziet alleen maar die mensen het voorbij niet, flitsen. Nou, hij, hij ziet het, nog niet wie er gewonnen bewezen, heeft en wie de tweede werd. Weet hij veel dat die mensen allemaal die tot een nok onder de e zitten. natuurlijk? weet hij toch niet, die man, hoe komt hij daar nou achter? Nee, we gaan gewoon in 2,5 weken heel Frankrijk doorfietsen. Ja, dan doe je lekker op een broodje pindakaas. Nee, nee. nee. Uh, Martsmeet, uh, ja. mocht je luisteren, je bent uh, niet de alleen de johan, de johan, maar ook een hele vervelende bejaarde. Ja, zeg. Gaan we naar de senioren? We lopen bestje ja. hier wel. Okay. Dit, is, dit is het voorbeeld van, van wat, wat het probleem is met de babyboomer: Martsmeet. Oké, okay. nou bij deze: Mark van Bobbel. We konden drie prijzen winnen, we hebben de eerste gewonnen. En voor die andere twee zijn we tekort gekomen. Ja, nou dan geeft hij toch toe: we zijn tekort gekomen. Dat was de eerste keer. Het meeste liggen niet aan hem, maar aan de andere. De Martsmeet van de voetbalwereld heet van Mark van Bobbel. De arrogantie van deze man is Goudwaard, hij is het kampioen omdat PSV zo slecht was. En een paar dagen later werd de beker gewonnen door AZ, maar ook alweer omdat PSV zo slecht was. Nou, ja, Hoe dan ook, uh, uh, ja, uh, en dan gaat hij ook weg hè, nu. Dat, dus, uh, hij stopt erbij. Uh, ja. ja, maar lag niet aan hem hoor. Nee, lag niet aan hem. En, nou, goed, en, uh, en, ja, nou ja, ik vermoed uh, dat we hem dan ook nog moeten, moeten geluk wensen met een prachtige carrière, maar ik krijg niet af mijn lippen. rode kaart had hij. Dat is ja. mooi. Ja, ik vind dat wel mooi, mooi kijkt. Ik heb wel dat ik heb er nog drie keer in mijn leven gedacht dat ik Mark van Hommel een bikkel vond. En dat vond ik wel ook wel, maar toch heel vaak ook niet. Oké, maar wat is het nu? Nou, Johan. Ja, een gigantische jongens. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Havid Bouwaza, een schrijver, noemde deze week de islam een doodkind in de baarmoeder... van de Arabische wereld, uh, stevige taal, die ons overgast. Deze week bij de Echte Janne komt door lichten. Uh, welkom, Havid Bouwaza! Dankjewel. Kijk, dat, rustig uh, en bescheiden als altijd. Ja, nee, maar het hoeft ook niet allemaal dat geschreeuw. Nee, het hoeft niet hard, het hoeft niet uit, niet, niet zo luid. Het kan ook best gewoon beschaafd en rustig een keer, Jan. Hartstikke leuk. Havid, fijn dat je er bent bij de Echte Janne. Uh, we gaan uh, nog lang en breed natuurlijk over de islam... en, en, en, en de feutus en de doodgeboren kindjes hebben... Maar eerst doen we eventjes een stukje actualiteit. Is dat oké? Uh, oké, okay? okay, natuurlijk. Ja, waarom niet? Hey, we, we hadden het net al over, de, over die Jet hè? Ik weet niet hoe jij, er, hoe jij ervoor staat met qua vrouwen. Maar zij zegt ze dat, dat de vrouwen meer moeten werken. Oh, ik ben er helemaal mee eens. Ik, vind, uh, ja, ik bedoel, de vrouwen emancipatie is natuurlijk nooit helemaal compleet... als vrouwen niet totaal zelfstandig zijn. Financieel vooral. Ja, precies. En zeker niet op uh, vaders van hun kinderen gaan leunen... en op hun ex Echtgenoten. Nee, ja. nou, met name het laatste. <laughs> dat kwam het nou hartstochtelijk uit? Ja, nou, nou, nou, Dat is, wij, dat we, is dat een diep stukje Je weet. een gevoelig staartje geraakt. Erop. Nee, zijn nee. nog een minuut bezig. En Janni zit te janken. Ja. <laughs> Alimentatie Jantje, maar je oh, ja. Ah, joh. Nee, is niet waar, hoor. Nee, is ook niet waar. Nee, joh. nee maar, maar, maar, Het is natuurlijk wel een punt. Ze heeft natuurlijk wel een punt. Alleen aan de andere kant, als je dan toch wil dat, dat al die vrouwen gaan werken... dan moet je toch ook wel voor zorgen dat ze die kinderen ergens uh, kwijt kunnen... Oh ja, natuurlijk. Maar dan zou de, de zorg voor de, voor de kinderen werkelijk 50-50 uh, tussen de, de vader en de moeder uh, uh, heet, verdeeld moeten worden. Oh, dat is dat denk jij dat dat optimaal is? Ja, ik denk het wel. God, wat ik, ik, ik zou het ja. Like oh, of... ik zou het met alle... Hebben heb jullie kinderen? Ja. Oh, je ja. Ja. veel veel ja. kinderen ja. Oh. Ja. Oh, ja, zeker. Oh, oh, ja. En, ik en, zou met uh, uh, alle liefde de, de helft van de week... Uh, de zorg op, uh, voor mijn kinderen op mij, op mij willen nemen. Als die moeders maar niet tussen stonden. En, het, is heel, kijk, het probleem is, kijk... De, de wetgeving stamt uit de 19e eeuw... dat de vrouw toen werd gezien als het zwakke geslacht. Ja. ja? Nou, dat maar wel de, vrouw, de vrouw is niet meer in het uh, zwakke geslacht. Nee. De, de, de, nee. Die wetgeving is al lang heel erg verouderd. Ja, en zwakke geslacht... die, die, die, die wijven hebben de hele boel overgenomen lijk, lijkt het wel. Nou, nee. Dat, uh, oh. nou, in, nou, dat ja. is op zich niet erg. Nee, maar wij mogen dat geen macho meer zijn. We mogen niet meer naar ze fluiten. We, we, ze mogen geen prooi van ons zijn. We mogen helemaal niks. We dat nee, dan dat dan weer? is natuurlijk onzin. Natuurlijk, van wie mag je dat niet? Ja, je, doet, je doet de hele godganse dag niet anders. Maar, stil stil dan nou. macho. Sorry. stil nou. Sorry. sorry. Blijven er ook mensen die dat allemaal niet hoeven ja. te weten. Hé, hey, uh, uh, bij de PvdA heel veel gesodemieten met het strafbaar stellen van illegalen. Hoe sta jij erin? Nou ja, ik, ik weet niet, wat, wat was de uitslag van... Uh... Nou, de uitslag is een compromis. Nou, het lijkt wel politiek. Uh, ze staan met z'n allen achter Samson. Ja, Niks te ja, nou, dachten. Ja, nou, ja, is uh, het zo dat Samson moet ongeveer... 27 amendementen aan die wet doen, of he, dus zodat het allemaal humaner wordt. Dus ja, eigenlijk humaner. is alles wat er dan zeg maar, een soort van gemeen aan die wet was... is er nu uitgehaald, dus die wet is eigenlijk een onzin ding ja, ja, geworden. Die discussie ging natuurlijk helemaal ja. nergens over. Want nee. als je zegt dat het is symboolpolitiek dan ben je dus de hele tijd aan het discussiëren over symboolpolitiek. Het ging er vooral om... Denk ik dat bepaalde leden van de PvdA... willen laten zien dat ze een goed kloppend hart hadden. Oh, ja, ja maar wat erg. Hey, maar hebben die mensen van de VVD zeker geen goed kloppend hart. Nee, dat ja. is... Schorm! Het is echt totaal onzin. En maar mag, ik, mag ik dat even zeggen over Sander hij. Ja, ja, ja, oh, ja. Nee, die bellen we straks ook over, die nog bellen even. we straks ook ja, nog ja, dus nou, we hebben we nog wel Maar pissen we maar goed en, af, hoor. Kom maar op. Nee, maar goed, nee. Hey. Maar, ik vind... Het is opvallend. Kader Abdullah, uh, nou? Firdaus Kazemi en uh, nu Sander Terphuis. Drie vluchtelingen uit Iran, die komen naar Nederland. En alle drie, ik vind het heel opvallend... hebben ze op een gegeven moment een soort morele superioriteit aangenomen. Ze hebben de, zichzelf uitgeroepen tot, tot een soort eh, dragers van het leed van vluchtelingen. En die zeggen dus aan Nederland van... Uh, dat Nederland een, een bepaalde wetgeving of wat dan ook niet zou kunnen mogen uitvoeren... omdat het niet humaan of humanitair zou zijn. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een godspel. En wat mij dwarszit, is dat uh, zo'n Sander Terphuis een soort symbool wordt... Voor het lijden van de ware vluchtelingen. Want bekijk het nou eens een keer van de andere kant. Er, is natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ook heel, heel veel, uh, hoe zeg je dat? Um, schelmen en, en schurken tussen die vluchtelingen. Laten we eerlijk ja. zijn. Maar ik vind het. Heel ja, en bovendien kwalijk. is de eerste terpuis toch maar mooi wel hier. En hij is ook uh, visueel gehandicapt. Dat, dat wordt elke keer weer gezegd. Nou, ik ook hoor. Dat ja. dacht je, dat zei ook hartstikke ja, ik visueel ook. Ik heb een Ja, ik ook. Ik heb uh, ook contactlenzen. Maar, maar niemand uh, die je uh, een keer uh, om mij geeft. Ja, nee. uh, weet maar je waarom? Ik Omdat vind, ik wit ben. Ik vind het... Nee, het, het wordt sentimenteel oh. in de verkeerde... Uh, de hele discussie is sentimenteel geworden. En maar hebben ze dit... in, de verkeer, in de verkeerde zin des uh, woords... Uh, wat ja. Ja, ik zo irritant vind, is als je inderdaad zelf de, de, de morele superioriteit leeft. En wij vinden het allemaal echt zielig. Met, dan, vindt, dan zeg je eigenlijk, de rest vindt het niet zielig. Wij zijn de hoeders van het goede. En dus zijn de anderen allemaal de hoeders van het slechte. Dat zijn die smeerlappen die al die illegaal in de gevangenis zitten. Ja, maar, maar weet je wat de consequentie daarvan is? Ja. Daarvan moet, da, da, da, daarom moet je steeds zieligers gaan kweken om jezelf goed te voelen. Mag ik een stukje rechtsgeluid laten horen hier op Radio 1? Dat dan een klein trommeltje. Uh, nee, geen Godwin alert hoor. Hey. Kijk. Dus, maar wat je net over had, hè, over die Iraanse vluchtelingen die zeggen: van nou dan mag je allemaal wat, wat gasvrijer. Nu dus waren er zes dus er waren dissidenten binnen de fractie van de PvdA. En van de zes, ja, er gewoon meer dan de helft allachtoon. Wat ik allemaal prima, leuk en aardig vind. Maar dan denk ik, als, als volbloed Nederlander met, met, met, met een stamboom tot in 1200, denk ik, ja, dan kom je hierheen en dan ga je zeggen dat wij gasvrij moeten zijn aan iedereen. Dan denk ik denk, ja, dat is lekker lullen. Toch? Dat is toch een, op mijn feestje. Waar ik heen ga? Ja. Nou, dat uh, misschien wat geloofwaardiger is als oh, autochtone Nederlanders zeggen van het moet uh, wat gasvrij. Niet? Oh, dat nee, het is een beetje van mijn huis. Op mijn feestje nou, komen dan de deuren open zetten. ze zeggen: Kom maar, gezellig jongens! Hartstikke gezellig hier! Een Vinders op tafel! Een, nee, nee, oh. nee, nee. Dat, ho dat hoeft op zich niet. Want in nou. Nederland. Kijk, laten we eerlijk zijn, wat in Nederland. Uh, uh, kun je dat gewoon zeggen, ook als allochtonen. En ik vind het heel moeilijk om over... Nee, je mag het wel Abba. zeggen, dat is het probleem. Nee, niet. Alleen het alleen maar het om, zeggen dat het hier open het mij moet. mij om ging is, is dat Sander Terphuis, toen hij daar stond... en zei, hij begon over zichzelf te praten... Ja. en daarna pas kwam het over het onderwerp. Dus hij zag zichzelf als een soort uh, ja, symbool... voor alle andere vluchtelingen. En dat deugt niet. Want als het hier werkelijk gaat om vluchtelingen die het werkelijk nodig hebben... en ik geloof dat de Nederlandse wetgeving en natuurlijk asiel, asielwetgeving... is een heel moeilijke asielonderwerp. Uh, uh, dan ga je niet beginnen van toen ik hier in Nederland was en daar, dan heb je het over jezelf. Het is die egomanie die mij tegenstaat. En ik vind niet... Het is hetzelfde alsof je, alsof je een olifant-lijsttrekker uh, uh, maakt... van een partij van de dieren, want hij weet het meeste van dieren af. Heb je het nu over de billen van Marianne Tieme? Nee. Oh, ik heb haar billen nooit gezien. Nou, dat, vind ik, dat vind ik wel leuk oh, dat je dat even aansnijdt. dat even graag over de billen nou, van Marianne Marianne ja. is dus van de dierenpartij, hè? Ja. De dierenpoest. Is dat ook een olifant? En, en, en die oh, eet dus nee. ook geen vlees. Nee. En natuurlijk. die heeft een toges. Dus niet normaal. Oh. Maar goed. Hey, trouwens, begreep ik nou goed dat ze, dat ze natuurgebieden willen gaan terugkopen? Ach joh, wat dit? Dat heb je ook gelezen, hè? Wat maakt dat nou allemaal dat uit? Leuk. Wekers, moet hij weg? Moet Wekers weg? Ja, natuurlijk. Maar ja, ja, jou, mooi, ja zeker. Ja. ja, mooi, hè? Ja, zeker. Al ja, jaren jaren ze begin, deze. Maar weet je, ja. dat is wel interessant. Waarom, dat, dat, dat geval Wekers... Ik denk dat hij, ik weet zeker dat hij daar lang van wist... maar dat hij er niks aan heeft gedaan. Waarom? Omdat het een manier was... om die Bulgaren daar in Bulgarije te houden. Net zoals Frans Timmermans Pfft. nu heeft toegegeven... dat ze 3 miljoen naar Somalië gaat... om die Somaliërs in Somalië te houden. Kijk, dat het is, een is, is een manier om dus die mensen uh, oh. uh, daar tegen te houden. Wacht even, dus, dus als ik vijf kilometer te hard rijd op de snelweg... en ik word geflitst en ik moet een boete betalen, dan gaat dat geld naar Bulgaren, dat ze in Bulgarije blijven. Oh, die gaan, die ja, gaan het, een stuk ja, harder rijden. Nee, nu weet ik zeker. Nee, nee. Ja, Jij ja, ja, hebt het over, daar betaal ik belasting voor. Maar er zijn heel veel dingen waar je belasting voor ja, betaalt. Je betaalt ook belasting voor het wachtgeld van Hero Brinkman... en weet ik veel wat. Ja, of voor publieke omroep. Maar waarom heeft Wikers al die tijd er niks over gezegd... terwijl hij het wil weten. Ik vind het een heel gaaf complot, Afiet. Nou, is geen complot. Eigenlijk zeg jij van, we hebben een geheime agenda... Het is geen geheim agenda. Ik denk dat er een beleid achter zit. Want ja, dat, waarom zou dat is wel een, een geheim beleid. Want dat geeft niemand ja, toe. Bedoel... Niemand geeft toe en zegt... Nou, jongens, weet je hoe het echt zit? Ik ga het verklappen. Wij sturen gewoon naar 2000 ja. maffen-Bulgaren elke maand geld Dan komen. ze Tenminste niet hierheen. Ja, precies. Ik ja, bedoel, eh, geweldig. Als hij eh, iemand... dat nou schrijft in een brief... dan hebben we tenminste een verhaal. Lieve Kamer... Ik, mij, Frans Week is wist ervan. Okay. En wij sturen dat. Is dat dan geen serieus programma? Nou, ik wel waar. Je weet het toch niet want serieus? Waarom zou, want uh, precies wat jij zegt: als ik uh, gefrits wordt, mijn belastinggeld gaat, gaat daar naartoe. Nederland is natuurlijk er heel erg op, mijn belastinggeld gaat daar naartoe. Dat dacht ik wel, ja. Maar waarom al die dingen? Waarom drie miljoen naar Somalië? Waarom belastingvragen? Belastingvragen. Belastingvragen. Maar um, we kunnen toch niet? We kunnen het niet, uh, een paar miljard mensen, maar gaan we betalen, zodat ze hier naartoe komen? Nou, niet een paar miljard, maar wel een paar duizend. Nou, er zijn wel een paar miljard, paar miljard mensen miljard? buiten Nederland. Nee, nee, die gaan wel niet allemaal nee, komen. Dat ja, overdrijf je. Ja, ja, je Dat vind je? Ja, wel. Ja. Met een paar miljard ben ik aan het overdrijven hier. He? Ja, een oh, paar okay. miljard mensen die naar Nederland willen komen. Dat is heel druk, hè? He? Ja, iedereen dan. Nee, nee, nee, nee, Ik vind dat het hartstikke ik leuk, ik vind het hartstikke ja, leuk. Oké, ja, nee, goed. Maar weken het ja, weg, maar... Anders zou ik het ook niet weten, want waarom, uh, hij, hij weet er al langer dan een jaar van. Waarom heeft hij daar niks van gedaan? Hij doet niks, gedaan? dat vraag ik me dus ook al. Maar hij ja. gaat dus weg. Maar, maar, maar zei je nou net dat dit geen serieus programma was? Oh, je oh, het. Oh, dat heb ik gezegd, ja. ja. Oké, okay, sorry. Maar wat ik, waar ik mee niet gezegd wil hebben... dat een humoristisch programma niet serieus genomen mag worden... Je vindt het nu het Dat vind ik wel fijn. Ja, natuurlijk. Ja, maar iemand die ik, ik, dat, ik zeker ik of je op, ons Maar ik houd. moet me inhouden, want er staan hier overal nee, Iemand die dat onderschrijft. Vind ik ik weet wel, een mokro, een camera, die oh, gaan god. niet zo goed samen. Oh god, we gaan <laughs> dat niet van Mar Marokkanen grafisch maken. Dat vind ik zo erg. <laughs> dat is, weet je wat dat is? Dat is het Ali syndroom Dan overal komt hij. Hey, pas op hoor, want ik ga van je pik hoor, want ik ben Marokkaan hoor. Dan denk ik, ja. Wie is, is Ali ja, weet ik ook niet. Dat is zo'n uh, zo, zo fara marokkaan Een Faro-kaan. Nou ja, goed. Gaat vandaag niet zo erg lekker. Hou je van voetbal trouwens? Nee. Oh, vind je van Bommel wel spond. een paardenlul of niet? Wie? Mark van Bommel. Ik weet niet wie Mark van Bommel echt is. Echt niet? Kijk, nee, kan je man, daar het je toch Niemand weet wie Mark van Bommel zo is. Zo'n heerlijk leven moet die man hebben. Anouk, Anouk die uh, naar so ja, het zoekverstel... Ja. Die heeft een, een spierbeschuur opgelopen met Boon. Hey, weet je trouwens dat er in Almere maar vanavond is die een vrouw... Ja. Ja, ik volg dat niet, spijt me. Hey jongen, er, is ook, er is ook een mevrouw in Almere met een bowlingbal neergemaakt vanavond. Het is echt iets anders Was dat ook niet Anouk dan? Nee, nee ik... hey, we gaan straks even over wat serieuze dingen hebben. Oh, over de, tijd? de bowlingballen van Anouk hoor. Nee, nee maar Piet, ja, dan is, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Je ja. zit zo nee, langs nee, aan te zeker. kijken van, en ik dacht dat het een, een serieus programma was. Ja, helemaal ja, jongen, ik niet, ik het me gek. Nou, hartstikke mooi. Ja, de, de, de, de, uh, we praten straks een beetje verder, Ja, want nu is dit dus een tijd voor het belangrijkste en serieuze onderdeel van deze show. Ik wil ja. En dat La vie, Mooi. La vie Jan Roos. Het hele glazen in Rutte 2 op dit moment... is de worsteling van de PvdA over het strafbaar stellen van illegaliteit. Natuurlijk wordt er binnenkort afscheid genomen van Jokkebrok Wekers... maar eigenlijk kijkt daar niemand meer naar. De aandacht is gefocust op de zweterige burgeroorlog... binnen de club van de Sociaaldemocraten. Niemand wil de strafbaarstelling... Maar het staat nu eenmaal in het regeerakkoord. Dus het is de afspraak is afspraakclub tegen de verdikke, dit is echt schrijnend club. De VVD kan eindelijk eens genieten van de ellende bij hun partner. Want alle aandacht is nu eens niet een keer bij het waardeloze kabinet van de afwezige premier Mark Rutte. Maar het is allemaal vrij simpel op te lossen, lijkt mij. Ik ben, als zeker niet links te noemen man, tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Om de doodsimpele reden dat alles wat illegaal is, al strafbaar is. En de straf op illegaliteit in het land moet uitzetting zijn. Een verblijf in een gevangenis betekent dat ze nog langer hier mogen blijven. En dat is nou precies waar het allemaal om te doen is. Als je iemand iets niet wil laten doen, moet je het omgekeerde geven. Dus uit Nederland gooien is de straf op illegaliteit. Uitzetten die handel, want dat willen die illegalen nou juist niet. Het compromis tussen de VVD en de PvdA moet een strenger uitzetbeleid zijn. Dat is de enige strafmaat dat de illegaliteit afstoot en de kneusjes van de PvdA weer blij maakt. En dan kan Rutte 2 dooretteren naar het volgende probleem. En ik ben trouwens belbaar voor de oplossing die dan nodig is. Nou, dat was sterk, sterk werk. Onvoorstelbaar. Dat je toch elke keer flikt, Jan? Ja, dankjewel. Heel knap. Ik ja, vind het, uh, ja, nee, dan mag je ik, mag ik een beetje je petje vooraf nemen. Nee, ik heb, als ik een petje had, deed ik het meteen. Hé, hey, moet je horen, iedereen is toen Facebook-revolutionaire... Nou, die Mubarak van Joeger van de macht in Egypte. Hè? Maar Hafid Bouata, die zag je in de schaduw al de grijns de moslimmannen. We praten verder met ons hoofdgas, Jan. En nu gaan we het over ernstige zaken hebben, want het is hier helemaal geen grappig programma. Het nee. is bittere, bittere ernst, uh, Hafid. Ja. Is, uh, zo zit het wel, hè? Nou ja, als we over de Arabische lente in islam hebben, dan uh, wordt het al sowieso niet heel veel gewacht. Is niet de Arabische lente? Laten we eventjes zullen we dat gelijk even binnen twee minuten eens even uh, op nou, helpen. Nou, een kwartiertje. Hè? Er zijn nog steeds mensen in Nederland die er geloven. Ja, de, die... ja, maar de, de Arabische lente, de hele term, is natuurlijk door, uh, door het Westen. Uh, ik heb geprobeerd te achterhalen wie die term heeft verzonnen. Ik denk, maar het, die term komt in ieder geval niet uit de plekken waar die revolutie begon, Dus niet uit, het, uh, uit Arabische landen. Het is een... Het is een, ik denk een beetje uh, zoals je de fluwele revolutie had. in 1983 in Tsjechoslowakije, voormalig Tsjechoslowakije. Maar de Arabische Lente was natuurlijk geen lente. Het was een projectie van het Westen. van wat het Westen graag hoopt dat het Midden-Oosten, het Arabische gedeelte. Uh, zou, zou gaan gebeuren. En wat natuurlijk niet gebeurd is. Ja, ze hopen natuurlijk dat het heel gezellig daar wordt. Ook vooral, vooral gezellig en heel democratisch. En heel veel mensenrechten. En dan met elkaar lekker dansen. En, en dan is het helemaal leuk. Madeliefjes in je haar. Ja, daar hoopt ik dus op. Maar dat is niet echt, hè? Nou, maar weet je wat grappig is over Madeliefjes in je haar? Dus de Flower Power. Vergeet niet dat de jaren 60 en 70 in, uh, in Noord-Afrika. En uh, de, tijdens de hippie-tijd. was daar ook, dat, heet, dat werd toen Nagda genoemd in Marokko. Dat was de Renaissance. Dat was de Flower Power, de hippie-tijd. Die heeft daar ook plaatsgevonden. Een decennium later, in de jaren 80. Toen kwam ook in Marokko. De moslimbroeders kwamen weer op. En toen was dat meteen weer afgelopen. Er is een historische televisiefragment... dat de voormalige koning Hassan II... Uh, uh, zijn dochters ontsluiden op televisie. Van de sluier is niet meer nodig voor vrouwen. Ja, In Tunesië onder Bourguiba... vrouwen hoefden niet, geen sluier te, te dragen. Hij heeft zelfs opgeroepen om geen ramadan uh, uh, te vieren. Dus geen, niet te vasten. Dus er, er is wel steeds... Uh, een beweging geweest naar een bepaalde vrijheid... maar die is steeds weer de, in de kiem gesmoord door, door, de, door de islam. Sterker nog, als je nog... Ter... Uh, verder teruggaat in, uh, in de geschiedenis naar de 19e eeuw, en zelfs tot aan de 12e eeuw, maar laten we dat niet doen, dan zie je ja, steeds ja, een, een beweging eeuw. richting. Een... Oh, ja, zei... nee, Sorry, tot de 8e uh, uh, uh, eeuw, dat was de Abbasidische dynastie. Dat was toen de hoogtepunt, de bloei van de Arabische cultuur. Uh, uh, zoals die bekend staat, die vanaf Gorazan kwam en dan de hele Arabische Schiereiland uh, uh, uh, uh, overstroomde. Dat was namelijk een opstand van de niet-Arabische moslims tegen de uh, bevoorrechte positie van de Arabische moslims. Maar goed, laten we dat even niet over hebben. Ja, laten we dat eventjes. Uh... Maar wat je dan ziet, kijk maar naar foto's uh, uit de jaren 50, 60, 70, uit uh, Afghanistan, Pakistan, uh, uit Iran, uh, Noord-Afrika. Je ziet daar een bepaalde vrijheid. En natuurlijk, je denkt, ja, dit is heel Westers. En ik vind ja dat de vrijheid zoals wij die nu kennen van, van in de 20e eeuw en nu is een westerse vrijheid. Omdat ik vind dat de westerse vrijheid een universele vrijheid is. Omdat ik niet vind dat uh, een, uh, f, uh, de, de Arabische vrijheid zou moeten zijn... een islamitische vrijheid, wat wil zeggen is... een vrijheid waarin uh, ondergeschiktheid van belang is. Dus als je zegt... vrijheid volgens het Westen is dat mannen en vrouwen gelijk zijn... maar volgens islamitische vrijheid zijn mannen en vrouwen niet gelijk... dan zeg ik, dat is geen vrijheid. Nee. Goed. Dus wat je steeds ziet, is dat elke keer heb je die beweging naar vrijheid... en dan heb je weer die regressieve kracht van de islam... dat we de moslimbroederschap noemen, die dat weer helemaal terugvoert. En... En dat is wat je nu natuurlijk ook uh, nu hebt gezien. Niet alleen in Egypte, in Tunesië, in Syrië. Nou, wat daar gaat gebeuren, wat dan nu gebeurt. Pakistan, dus nu uh, de moslimliga, schijnt nu de overwinning te behalen. Dus ik, maar kun jij misschien de vragen, altijd als dit onderwerp aan de orde komt... vraag ik altijd. Wat, wat, wat, wat fascineert mensen die dus mogen beslissen op wie ze gaan stemmen? Want dat is toch ook in Pakistan nu weer het geval... Wat, wat doet die mensen dan toch leunen naar die fundamentalistische moslimbroederschapachtigen? Je zou zeggen dat je vrijheid krijgt en ja. dat je dan voor vrijheid kiest. Maar zij kiezen uh, met vrijheid voor beperking. Ja, de laatste, als je aan hierde, die vertelt dan is, over de, de tijd dat hij in Iran, toen Ghomeini terugkwam. Nou had je de linksen, hè, de revolutionair en dus de, de baarden, de, de, de moelas. En ja, de... maar wat deed Ghomeini is precies wat de moslimbroeders nu ook uh, uh, deden. Die, die zei van, ik breng jullie vrijheid, ik breng jullie democratie, bladibla. Die weet de termen. Die is goed in, in misleiding. Mensen kiezen niet voor vrijheid. Want mensen daar zijn niet bezig met vrijheid. Mensen zijn bezig om een basis op te bouwen. En de islam, ja, iets dat gebaseerd is op. Is, de, is dat er ook al? Dat ze ja, ja, vertrouwd is. dat vertrouwd is. Dit is islam. Ze de is zijn allemaal islamitisch. Dus denk nou het zal toch helemaal niet helemaal kwaad zijn. Dus als ze al twijfelen, dan geeft het, dat geloof ze de overtuiging dat ze die kant op moeten. Dat is, ja. ja. Lekker dan. Ja, maar ja. Ja. Maar dat is dus een grote. En, en, en ik, ja, maar ik zeg niet dat dat erg is. Kijk, als, als uh, de overgrote meerderheid in Egypte. of in andere Arabische landen. kiest voor de moslimmoederschap. dan zeg ik, nou, dat is prima. Dat ja, is natuurlijk succes ook succes ermee. Een, ja, precies. En dan is het. het gaat er ook om natuurlijk. Het is tweeledig. De, de, de houding en de verhouding van het Westen met die Arabische landen, islamische landen in het algemeen, maar ik beperk me tot de Arabische landen, waar ik, daar weet ik het meeste van. En ook omdat het Westen het, de Arabische wereld in de gaten houdt, omdat het Westen donders goed weet dat de be, bewegingen en veranderingen en uh, noem maar op in de Arabische wereld ook invloed kunnen hebben bij de Arabieren, de islamitische wereld hier in Europa. Ja, waarom, waarom denk je echt dat ze... Want anders nou, zouden ze zou zeggen, zoek het lekker uit in je woestijn... Precies. en uh, veel maar plezier in de zandbak van, van je. Hé, hey, hey, uh, uh, Marokko is democratisch geworden. De islam is daar veel vrijer. Dan hopen ze dat ze dat, dat hier natuurlijk in Nederland ook gebeurt. Vergeet niet dat de, de, de huidige koning in Marokko... toen hij net aantrad... het eerste wat hij wilde doen was de uh, uh, vrouwenrechten verbeteren. Hij ging heel ver daarin. De helft... De helft van de Marokkaanse bevolking. Was de een gigantische. Zeker. Ja, natuurlijk. <tie> en zelfs hier in de moskeeën in Nederland werden ze opgeroepen om tegen die nieuwe wetten uh, te, te, uh, te protesteren, tegen te stemmen. Toen heeft hij later teruggetrokken. Hij heeft heel veel dingen verbeterd. Maar wat heeft hij bijvoorbeeld niet kunnen. Uh, wat heeft hij op een gegeven moment gezegd? En ik vind dat heel illustratief. Hij heeft op een gegeven moment gezegd: polygamie uh, mag nu alleen als de eerste vrouw toestemming voor vraagt. Maar ik kan polygamie niet verbieden omdat ik niet iets kan verbieden wat God toegestaan heeft... wat Allah toegestaan heeft. Ja. Het is die Zoals theocratie. En wat ik zeg is... zolang de islam een staatsreligie blijft... dan zal er niks veranderen. En dat, en dat is dus precies dat, dat dode kind waar precies, je het over had. Precies, want en het daar is de hele tijd... Die, ja. de, elke keer is het van... Uh, we, uh, uh, het gaat niet goed omdat we de islam niet goed toepassen. Dan passen we weer de islam toe haalt niks uit, dan komt het weer nog een keer terug. Nee, dan moeten we nog een keer de islam toepassen. Op een gegeven moment moet je gewoon toegeven en inzien... van jongens, misschien is het middel dat we toepassen... dus de religie in dit geval, de islam, dat werkt niet. Waarom uh, zijn de uh, politieke rechten in Nederland... Uh, ons nog steeds aan het vertellen... dat het hartstikke goed gaat in die Arabische lente. Wat is hun, wat is hun belang daarbij? Om... Sinds, sinds wanneer luister jij naar de politieke correcte? Nou ja, ik vind het grappig om naar te luisteren... maar dat is meer omdat ik, uh, ik lees ook bepaalde, bepaalde kranten... omdat ik wil weten wat de vijand leest. Ja, maar... Uh, de vijand ook. <laughs> ja, maar de politieke correcte... die daar over de en over de, over de islamische wereld, de Arabische wereld... en het bijzonder schrijven... die zijn helemaal niet bezig met die Arabische wereld... of wat dan ook... En dan moet ik dan iets over het Westen zeggen. Het Westen heeft een. Ik, dat heeft, het Westen is bezig met uh, zelfkastijding. Het Westen is be, be, constant bezig met het aflossen van een bepaalde schuld. Het Westen heeft zich dat laten. schuld schulden dan. dat dan? Is, dat is wat zich heeft laten uh, aanpraten van uh, kolonialisme, de kruistochten, noem maar op. Dat het, dat het, uh, het, het Westen is bezig met, uh, met boete, boetedoening. Waarom hebben we ons het laten aanpraten? Nou, het is... Laten we, kijk, als, als ik het ding van de Arabische wereld terugvoer tot de islam... dan kun je dat in het Westen terugvoeren tot katholicisme. En, en ik denk wat heel erg uh, een bepalende rol speelt en heeft gespeeld in het Westen natuurlijk... is de Tweede Wereldoorlog. Het is nog steeds iets... Uh, dus het is het, het Westen... En ik vind dat trouwens heel loffelijk dat het, de, die wereld zich bewust is van... Uh, wij hebben ook uh, uh, foute dingen gedaan... we hebben zwarte beleidsdrijden in onze geschiedenisboeken... noem maar op. Maar wat die, de, het Westen be bezig is is zich constant dat schuldgevoel laten aanpraten... dat alles wat er fout is geweest in de, in de Arabische wereld, Maar is het niet deereld, ook gewoon een behoefte om, uh, om het goede te willen doen? Om te zeggen, nou, oké, okay, we ja, kijken... Ja, maar waarom wil je dan het goede doen? Waar, nou, uh, waarom, het is net zo wat we net hadden over de vluchtelingen. Waarom wil je het goed doen? Altruïsme bestaat niet. Je, kunt, je doet nooit iets om alleen voor de ander. Je wilt er zelf ook be belang bij hebben. Je wilt jezelf ook uh, beter bij voelen... En, en vergeet niet, wanneer, eh, eh, dat vergeet ook niet wat eh, de invloed is geweest... van het boek Orientalisme van Edward Said in de jaren zeventig... toen op een gegeven moment ook uh, Europese regeringen... openlijk, publiekelijk uh, spijt gingen betuigen voor het koloniaal verleden... voor slavernij, altijd gepaardgaande natuurlijk met fikse uh, uh, betalingen. Ja, natuurlijk. En ik vind het alleen maar loffelijk, ik vind het echt alleen maar loffelijk... maar... Dat, on, dat wil niet zeggen uh, dat je. Uh, of, je kunt natuurlijk wel schuld en spijt voor iets betuigen. Maar dat wil niet zeggen dat je daarnaast niet moet kijken. Naar van, uh, dat er ook dingen fout zijn gegaan in de Arabische wereld. Waaraan het Westen geen schuld heeft gedaan. Nee, we hebben niet alles gedaan. Nee, en, en nog belangrijker. Weet jullie wanneer. De, de, het eerste boek in, uh, uh, in de Arabische wereld is gedrukt via een boekdrukpers... wat dus al in uh, 1520 of zoiets in, uh, in Europa was. Weet je, weet je wanneer de boek, boekdrukpers in de Arabische wereld is geïntroduceerd? 1926. 1822. Twintig jaar nadat Napoleon Egypte had, uh, uh, uh, in Egypte was binnengedrongen. Hij is na vier, uh, twee jaar uh, waren de Fransen weer weg... Hij had daar een boekdrukpers achtergelaten, is niks mee gedaan. Hij heeft die boekdrukpers meegenomen om zijn pamfletten, propagandapamfletten te drukken. 1822 had hij de Gedive Mohammed Ali, zo heette die echt. Die heeft allerlei wetenschappers en intellectuelen naar het westen gestuurd om, uh, om te onderzoeken wat, wat het nou zo was. Want het was, het, opeens kwam die Arabische wereld met een veel superieure cultuur in aanraking. In 1822, en ik heb boeken uit die tijd, was de eerste boekdrukpers. Ja, die. Uh, de, uh, in Egypte, Boulard, dat was een voorstad van Cairo. Daar werd opeens, er werden opeens kranten gedrukt, er werden boeken gedrukt. Er werd het, het hele onderwijssysteem, de hele infrastructuur, is allemaal gebaseerd in op het Westen. En het Westen heeft toen al met geld en dergelijke dat steeds gestimuleerd. En, dat, en Egypte was toen helemaal. Egypte is nooit een kolonie geweest van de uh, Fransen of de Engelsen. Het was een protectoraat. En het was niet langer dan 50 jaar een protectoraat. En Egyptenaren waren bezig ook om onder het juk van de Ottomanen te komen. En Mohammed Ali wilde een, monarch, uh, een, een, een, een constitution, constitutionele monarchie oprichten. Dus wat ik wil zeggen is, laten we ook niet vergeten dat de Arabische wereld dankzij het Westen in de moderniteit is getrokken. Nou, we hebben we lekker geregeld dan. We praten zo een beetje verder, Rafid. Want we moeten naar een volgend verplicht onderdeel van deze geniale radio. Ja, zo. een godloze onderdeel. Een uh, godloze spel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Ik leg het nog één keer uit uh, en het citaatje dat je te horen krijgt, er uh, zitten drie nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke is natuurlijk de vraag 0 en 2 en als je ze herkent en de winnaar krijgt enige recht, enige recht, enige recht, enige recht, enige enig een t-shirt. En ik hoop dat dit snel voor, voor, voorbij is, want ik heb het normaal gezien in dit spel, maar nu echt niet. Nee, nou, dus uh, laat maar even horen. Ze zijn gelovig en feministisch en militant. De Nederlandse schaatsbond namelijk is de laatste weken bezig een ongekende opmars. Ja, nou zijn uh, echt helemaal niet leuk. Nou, dat wel, maar wel razend moeilijk, dus laten we snel beginnen. Niels, ben je daar? Hé, echt. jammer. jammer. Hé, een Niels. Ja. Hey, je hoort ons enthousiast hey, met, dus hey, je uh... even serieus, nou hop hop, die antwoorden en door. Ja, goed. Heb je handelijke nog een beetje verwend vandaag, uh, Jallo? Jazeker, bloemetje alles. Bloemetje alles? Mooi zo. Ik had iets gelezen over een, uh, over een bloemstukje van je. Ja, zeker, zeker. Ook een bloemstukje erbij. Wil je alsjeblieft de ja, antwoorden je geven? Alsjeblieft. Ja, is goed. Uh, iets met twee Missen, geloof ik. Ja, tot ziens, hè. Maar dan weten we me hou vanaf als je me dat shirt geeft. nu. Ja, je hebt gelijk ook. Eh, eh, Paul. Eh, eh, Paul? Hey, echt Jan. Hey, echt Paul. Hey. Kunnen we nog één keer laten horen? Ja, ah, waarom niet? Joh. Oh, oh, oh. Ze zijn gelovig uh, en feministisch en militant. De Nederlandse Schaatsbond namelijk, is de laatste weken bezig met uh, een ongekende opmars. Waarom is hij ook zo moeilijk vandaag? Ja, dan zal je altijd zien, weet je wel. Paul, Roek alsjeblieft als wat. In, en dat dan dan kunnen we afspreken. Oh. Ja, er komt de antwoorden, hè. Ja. ...de schaatsbond is op zoek naar een ja. locatie. Ja. ja. Of hier, of, uh, ah, maar niet. Ga door. Uh, dan hebben we dat... gekeken: uh, het illegale debat van de PvdA... ...en hoofdstadsgroep Jason Way. Noodreparatie ISS. Mm, nou, je, je hebt zo ongeveer de hele krant doorgenomen... ...maar het zit er niet bij, hoor. We gaan oh, lekker shit. verder met Marvin. Marvin, ben je daar? Hey, jongens. Marvin, we, hey, hebben, hey, al, we Marvin. hebben dus al de schaatsbond. Erikaatje je Erikaatje, er maar aan. Erikaatje, je er maar aan. je Staat ja, het is met kut toch wel kut voor grappig. Het klinkt een beetje als een nicht. Dan heet hij Marvin Gaye. Hoe wel, kut voor je dat is wel grappig. Nou ja, nou, ook niet grappig. La maar. Ja. Uh, Remy. Uh, oh. dit, echt, een kind weet toch dat dit gaat over de Pakistanse verkiezingen. En, en, en, en, en hoe heet dat, die uh, liberale Joodse ik vrouwen? Ja, doe maar. Gokje wagen? Over uh, die uh, verkiezingen in Pakistan. En uh, schaatswedstrijden en zo. En uh, over die liberale Joodse vrouwen met stenen en gooien. Zo dat, dat, Zeg maar klaagmuur. Klaar bij de klaagmuur. Tante schouwen die met stenen gooien. Dat is ja, ik ja, goed. ja, heel ja, goed. Is goed, ja. goed ja. Ja, en dan schaatsen. Zeg even schaatsbaanbond. Schaatsbond. Uh, zeg gewoon schaatsbond. Godsammer, kraak. Ik ben het, weet je, laat me hangen. Geen t-shirt. Deze week ben ik helemaal klaar mee. Maar gewoon geen t-shirt. Nee, Dus zo moet. Sjo, joh, joh. Ja. Schrap dat hele pokkenspel ook maar kabouter. Ja. Nee, het. en maak het zak. niet zo moeilijk. Nee, het is, maar, echt, dat... het is nou, nou, moeilijk. We krijgen gewoon een halve sociale werkplaats aan de telefoon. Nou, Ik word... dat is op zich leuk. Ja, hahaha. Die gasten zitten daar lekker knijpers te draaien. En die denken, nou, we gaan even bellen met de echte Janne. Dat is ook nou, goed. Op zich, maar weet je, ja. je doet het straks even. Ja, een stelling, hè? Niet ja. nu. Ik heb het tegen ja. hun. Ik heb het ja. tegen jou. Ja, en dan in je mond. Ja, sorry. Zander nee. Terp, terp, terp, terp, terp, terp hoe heet die? Vlucht in 1990 als lid van het Iraanse worstelteam voor gehandicapten weg. Tijdens een toernooi in Assen En in 17 in Nederland. Nou, hartstikke leuk. Maar nu is hij ook nog een grote splijt van binnen de PvdA... Tussen de humane leden en de inhumane fractie en ministerploeg over de kwestie die strafbaarstelling voor illegale. Nee, goeiedag, zonder Terphuis. Goedenacht. Meneer Terphuis, u moet het me nou even uitleggen. Bent u nou door de knieën gegaan voor, voor Samson en zijn vrienden of niet? Nee. Oh, ik dacht Messia, namelijk dat We hebben u... toch gewonnen. Nee. Uh, ja, wel, nee, nee, nee. Wat, nee, wat u zei eerst, we gaan dit niet doen... en nu is het ja, toch wel strafbaar. Maar u bent nog steeds tegen die strafbaarstelling. Kijk, da, da, dat maar, zei... Maar waarom is er dan niet iets in stemming gebracht dat, dat, dat de hele groep zei van... Nou, dat gaan we dus niet accepteren. U accepteert het nu toch wel? Nee hoor, helemaal niet. Um, U bent ook geen al... lid van die ledenraad, of wel? Jazeker. Oh, wel? Ja, zeker. Nou, nou, kijk eens. Jazeker. Um, zoals ik al eerder heb aangegeven, uh, op 27 uh, oktober, excuus, april van dit jaar... Ik ben helemaal in de war. Nou, ja. maakt niet uit hoor. we niks, zijn allemaal al een keer in de war. Ja, geeft niks. Precies. Maar in ieder door het congres is er toen een motie aangenomen. Ja. En die motie beoogde inderdaad uh, dat we afvullen van die inhumane maatregelen... over strafbaarstelling illegaliteit. En zoals u wellicht weet is het congres het hoogste orgaan binnen onze partij. Ja. Om die reden vond ik het niet nodig en ook volstrekt eigenlijk overbodig om nog een keer met een dergelijke motie te komen. Ah, het is niet zo dat Niederik u heeft opgemeld en zegt: luister, de Zander Terp, we vandaag even van een mooi burgemeestersportje hier en daar. Als je nou voor je ophoudt met je mieter. Nou, hij heeft eens mijn nummer niet. Laat staan dat hij mij mocht tellen. Kijk, dat weten, weten wij al meer dan Hydreek Samson. Want wij het... hebben uw nummer gewoon wel. Ja, en ook uw mobiele telefoonnummer. Zo We hebben het. twee telefoonnummers ja, van Salatair Buis. Eh, nou, nou Samson, als je dit hoort. Ha! Ha! Daar. Nee, maar uh, uh, er is natuurlijk wat gebeurd vandaag. Hè? De, de, uiteindelijk heeft de ledenraad, dat is dan kennelijk niet het belangrijkste... maar toch nog wel een belangrijk orgaan binnen de partij... heeft gezegd, nou ja, goed, we accepteren je, je vage beloftes... van aanpassing van het hele gedoe en humaner. En, maar die strafbaarheidstelling blijft staan. Kunt u daar nou, ho, wat gaat u daar nou aan doen? Dat kan toch niet? Nou, dat kan in zoverre wel. Um, als je we kijkt naar, um, naar die motie die vandaag door mij werd ingediend... ...daarin uh, zitten er een achttal uh, verbeterpunten. Ja. En die verbeterpunten uh, zijn ervoor om het uh, asielbeleid in Nederland stukken humaner te maken. Uh, dat is al echt een hele goede stap in de richting van, van, van, van beschaving en bescherming van, van mensen. Die, maar, die, uh, maar die punten die u in heeft geleverd, dat is toch een onderdeel van het compromis... ...om dan toch maar wel te accepteren dat het regeerakkoord wordt uitgevoerd? Uh, het regeerakkoord, als je het daarover heeft, nou, dat is een heel breed begrip... Nee, maar ik heb het dan over die, uh, die, die grafbaarheid voor de illegaliteit. Ja, nou, nog wat ik zei al, hey, dus de congres, het hoogste orgaan heeft wel een, daarover een motie aangenomen. Dus, en ja. die motie staat er nog, het staat als een huis. Die, die, die verandert niet. Maar, uh, wat nog, wat nog, nog voor u belangrijker is, is dat als deze acht uh, verbeterpunten... ...worden uitgevoerd, dan zullen we twee dingen zien. Eén, wat ik net zei, een humaner asielbeleid. En twee, twee, dat is meer juridisch, technisch van aard. Dan zal het ook ertoe leiden dat uh, maatregels straf, strafwaarts aan illegaliteit... ...dat die eigenlijk geheel en al verdwijnt, vanzelf verdwijnt. Ja, ja, ja. want in feite blijkt het dus een, een soort holle frase geworden. U heeft er zoveel verbeterpunten in aangebracht... ...dat het eigenlijk een volkomen wassenneus is geworden zo goed als geel Dus we nou. eigenlijk naar de papierwerkelijkheid over. Maar, maar, maar, maar, dat, is, dat is dan maar, wel een maar, mooi stukje politiek. Want ik bedoel, uh, dan, dan heeft het toch helemaal geen zin om dingen af te spreken meer, meneer Terphuis. Nou, als u dat zegt, dan moeten we maar eens bij de VVD beginnen. Want die waren volgens mij de eerste die begonnen met het uh, inkomensafhankelijke... Zorg. Daar heeft u ook weer gelijk in. Maar mag ik wat vragen, uh, meneer Terpuis? Uh, iets, iets wat illegaal is, dat is het, uh, verboden en dat is strafbaar. Dat is niet zo gek? Nou, kijk dat hele begrip wordt hier ook verkeerd gehanteerd. Nou ja, goed, we hebben geen zin om de hele wereld hierop te vangen. Nou ja, wacht even, laten we dat in de vorm van een vraag doen. Kijk, uh, vindt u dat we de hele wereld hier moeten opvangen? Nee. Nou, maar, maar ik neem aan dat u denkt... Als u zegt, nou ja, u wilt eigenlijk de, de, de humaner, het, moet, het, moet, ja, het mag niet stofbaar... Ja, humaner door te het, blijven. Het mag, ja, dus mensen moeten kunnen blijven, is in principe wat u eigenlijk zegt. Misschien vindt u wel dat, dat, dat wij veel ruimhartiger moeten zijn... als land met het toelaten ik van mensen die problemen. Ja. Vindt u dat? Nou, ja, als u ook... Naar dat de mag de van, hoor. Hallo? Als ook, als naar de tekst van mijn, van mijn petitie kijkt, ik heb gezegd... het kabinet moet een beleid voeren dat gericht is op een effectieve uitzetting van vreemdelingen. Precies. Namelijk mensen die hier niet thuis horen, die ja, moeten horen. Ook terug. Precies. Die, die moeten terug, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar waarom Want, vindt u dat eigenlijk? Wat zijn dat voor mensen die hier niet thuis horen? Nou ja, het zijn mensen die zijn uitgeprocedeerd. En ja. ook mensen die van de, uh, landen komen die veilig zijn. En die ook, en dat is heel belangrijk, dat de autoriteiten in die landen actief meewerken om die mensen ook terug te nemen. Ja, oké, okay, precies. Nemen. Dus dat begrijp begrijpen. Maar dan gaan die mensen die denken nog steeds van ja, dat kan je nou allemaal wel zeggen, uh, uh, Sander. Maar het, ik vind het er wel heel gevaarlijk. Ik wil er helemaal niet naar terug. Ook al werken ze mee. Dus weet je wat, ik ga in een schuilkerk zitten. Wat dan? Eh... Uh, Nee, hey, kijk, het, het, ik had net over eh, landen waar, waar men terug kan. Maar neem ja, op... maar dat, dat, dat zegt u dan. Hè? Maar daar kan die persoon in kwestie wel heel anders over denken. Die. Ja, nee. sorry, is het, dat, dat beweert die, die, die dictator daar wel. Maar het is bloedgevaarlijk daar. Ik wil er helemaal niet heen. Nee, maar het, omigens, de huidige regelgeving is zo... dat de vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn... die worden uh, opgesloten in de zogenaamde vreemdelingenbewaring. Ja. De vreemdeling, en dat is nou juist met het oog op een uitzetting. Precies. Dus, dus je wordt maandenlang opgesloten... De, de overheid gaat met jou mee naar de ambassade van Irak of Soedan of Somalië... en ja. die probeert voor je reispapieren te regelen, zodat je het land uit kan. Mm -hmm. Maar dan hebben sommige landen, neem als voorbeeld Soedan en Somalië... die zeggen, ja, we willen onze onderdanen niet terug, we hebben een, een hoop andere gedoe in het land. En ja, wat moest je dan met die mensen? Die kunnen niet terug, die kunnen ook niet hier blijven. Wat gaan we dan als beschaafde samenleving doen met die mensen? Ja, maar we kunnen, nee, nee, we kunnen, ja, maar... We kunnen het moeilijk al een Somalië op gaan nemen dan. Wat zegt u? We kunnen het moeilijk al een Somalië op gaan nemen. Nee, dat zeg ik niet, maar ik, ik leg gewoon. Een, een nee, vraag begrijp je het, het probleem nee, maar Ik Wij zien het dilemma ook wel. Dat je, ja, je hebt dan met die mensen hier, en dat, dat ja. is in een enkel individueel geval natuurlijk makkelijk opgelost. We zijn humaan, we zijn lief, we zeggen: God, die, die arme mensen moeten ook een dak boven hun hoofd en een opleiding en een leuke baan en weet ik het allemaal. Gezellig, kom erbij. Maar Jan roert terecht aan: van, wat, wat doe je nou met het principe? Want ja, er kunnen er ook wel een half miljoen komen staan die zeggen: Ja, maar het is echt heel vervelend, maar ze willen me niet terug. Nou, ik, ik, ik denk dat als je kijkt naar het aantal. Misschien wel goed om de feiten te praten. Oh ja, ja we laten we dat doen. Ja, precies. Feiten, op, leuk. Op, juist, <laughs> daar gaan we voor. De, op dit moment komen er uh, 13.000 uh, asielzoekers, moet ik zeggen. 13.000 asielzoekers per jaar naar Nederland. Nou, Maximaal. best veel. Overigens niet veel. Nou, kijk, wacht even, we hebben wel feiten. Dus 13.000 komen naar Nederland. En daarvan wordt een klein deel toegelaten. De rest gaat reist door naar andere landen of gaat terug naar eigen land, uh, enzovoort, enzovoort. Dus laten we, als we het over feiten hebben, we hadden het net over half miljoen, maar volgens mij nemen wij per jaar misschien vier misschien of vijfduizend asielzoekers, vluchtelingen heb ik het over, die nemen we op. op, en de rest is illegaal. Nou ja, er is iets is wat terug of, of die reis door. Maar net, u hebben net nou, namelijk over een half miljoen, dat is dus niet waar. Nee, maar wij zeggen maar wat. Dat was, als ik, dat was een hele wichtelijke overdrijving. Het was zo'n hoog aantal. Ik dat heb een ik hele denk, belangrijke dat iedereen vraag. Begrijpt dat ik heb een hele belangrijke vraag. Meneer bedoel, Terphuis, maar... u, u uh, bent ook uitgevlucht uit Iran, hè? Ja. En dan vraag ik me af, hoeveel Sander Terphuizen heb je in Iran? <laughs> Want dat is niet dat je zegt een hele normale naam in, in Iran, toch? Of dacht ja, u ooit klopt. van, nou, ik, nee, ik heb een Nederlandse naam. God, ik ga gewoon naar Nederland toe ook. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb, ik heb in, toen ik in Nederland kwam... en toen ik Nederlandse nationaliteit kreeg... heb ik de, deze Nederlandse naam aangenomen. Zelf verzonnen? Ja, Dat is, is een leuk verhaal achter ook nog. Dan. Oh, een leuk Dat verhaal. verhaal Vertel eens, wat is het leuke verhaal erachter dan? Die achternaam dan, hè? Ja. Nou ja, goed, ik... Uh, Twee motieven. Dus ik wil om te beginnen heel graag echt bij de, de Nederlandse samenleving horen. Ik wilde ja. onderdeel uitmaken van, van dit land. Ja. En het leek me ook heel praktisch, want ja, als het Terfhuis heet, dan, dan word je sneller begrepen dan wanneer je een helemaal ingewikkelde, exotische naam hebt. Precies. Dus uh, om die twee redenen heb ik alles onderzocht en toen bleek dat ik een naam wel kon kiezen, mits die naam niet voorkomt in Nederland. Het mag geen bestaande naam zijn. Achternaam. Precies. Ja. En ik behoorde immers niet tot een familie in Nederland of zo. Dus ik heb allerlei combinaties gemaakt van van terbeek tot Terbos tot weet ik het wat en uiteindelijk ook terphuis huis uh, ge, gezien omdat ik in Friesland uh, heb gewoond ja. in mijn eerste jaar van mijn verblijf. Op een Terp. Precies. Dat lijkt me een hele mooie combinatie ook voor eigen bescherming. Ja. <laughs> Tegen het wassende water zullen we zeggen. Nee. Uh, Laat. Dus die naam bleek inderdaad niet te bestaan. Nou, helemaal goed. Maar dan denk ik, je Sander... Maar had u dan geen zin om, om, om, om uh, meer... Ja, meer Gerard of Jean-Pierre of zo... Maar dan neem je Sander. Ja, dat is toch een beetje... dat je, dat je Nou, een nee, beetje normaal. Sander. Sander is toch een prima ik naam? Vind ik vind het een beetje een normale naam. Als je, als, als je zelf als je, Ja, die naam heb ik gekregen. Maar als ik zelf, als ik zelf mocht verzinnen... Als je als je zelf je jean zou nee, uh, uh, Giovanni of zo had ik dan. Giovanni. Giovanni. Weet u oh, er oh, nog? Oh, dat is nou, nee, nou. ik voelde helemaal, helemaal niks. U Giovanni zeg, maar, niks. Meneer Terpers, mag ik nog iets vragen? Zander, eigenlijk niet, niet weten? Ja. Was u destijds uh, ook meteen erkend als politiek vluchteling... toen u met, uh, met de worstelploeg in en uh, het, het, het, het, het, het pand uitliep? Uh, misschien goed dat u die vraag stelt. Want als we het inderdaad hebben over uh, strafbarstelling van illegaliteit. Ik heb, ik heb een, een aantal maanden in de, in de zogenaamde asielprocedure gezeten. Ja. En ik heb ook tijd doorgebracht in illegaliteit. Want ook mijn, mijn asielaanvraag werd afgewezen. En ik heb ook bij, bij mensen, omdat ik erg bang was, heb ik dus het asielzoekerscentrum verlaten. En ik ben bij mensen, als het ware, een, een onderduikadres gaan, uh, gaan, gaan vinden om, door die angst en onzekerheid. Dus als je het echt hebt over het gevoel van illegaal verblijf... dan kunt u echt bij mij zijn. Maar waarom wees men u af? U vond, vond men u geen politiek vluchteling? Nou, weet u, we hebben het net over het toelaten van mensen. neemt het echt van mij aan. Het verhaal van het hele immigratie- en universatiedienst... is een lot uit de loterij. De ene wordt afgewezen, de andere wordt voor de helft afgewezen... en de andere mag blijven. Het is een soort target wat de IND moet halen. Maar wat moet zou u zelf zeggen dat uw uh, bepaalde claim was... om wel toegelaten te worden? Sorry. Wat, wat was uw claim om wel toegelaten te worden? Wat was uw verhaal, zeg maar, in het kort? Punt 1, vanaf mijn zestiende was ik al in Iran politiek actief. En ik was ook tegen het islamitische regime. Dus ik werd toen al in mijn jonge jaren... werkelijk meerdere malen in elkaar geslagen... en meegenomen in een gevangenis. Punt 2, u zei al... ik heb deelgenomen aan de wereldspelen voor gehandicapten, waarin waren in Assen in 1990... En daar, toen ik vluchtte, werd het, het wereldnieuws. Iedereen had het over dat een topsporter van Iran, die, die is gevlucht. En dat was een politieke afgang voor het Iraanse regime. Ja. Dus die wilde me met alle macht terug hebben om met mij af te rekenen. Ja. Nou, dus ja, nu zitten wij maar, maar, maar, met u. Dat vinden we best gezellig. Ja, hartstikke leuk hoor, dat... Of ja, Ik zou toch meer voor dan Jack gaan of zo. John. Toen zei nog Jack... Nee, maar dat is dan, hoe uh, je, Jack Terpuis. Dat vind ik dat, ja, net zonde. Ja, ik begrijp het niet Maar goed, samenvatten, zegt u, illegaliteit is dus geen lolletje. Uh, uh, uh, er de is een lotterijsje, mag blijven of niet, wil de slaapveren je nou samenvatten? Op. Nou ja, ik, er wordt dan wel nog wat gezegd. En uh, dat, dat moet ophouden met inhumaan zijn. Ja, heel goed, samenvatting. Eigenlijk wel, hè. Ja. Ik bedoel, kijk, het, het gaat ook, toch ook nog om, om mensen. Ik bedoel, Als we het om, om medemenselijkheid oh, ja. hebben... En dan is het toch niet zo meer van belang of je nou VVD'er bent of, of PvdA of CDA. Er. Het Hoe gaat het? gewoon om dat je een, een andere mens ook, ook een menswaardige behandeling gunt. Maar goed, u, of, u heeft ook gezegd, te, te u, bent, u bent het er ook mee eens dat mensen die je niet horen terug moeten. Nou, Ja, als je de uitgeproces is, dan volgens het recht in Nederland. En ze kunnen terug naar een veilig land, uiteraard, ja. Nou. En Jan, Jan Terp -huis, is die nog voorbij gekomen? <laughs> Weet u? Ik heb juist al gekozen voor Sander, omdat het een beetje koninklijk klinkt, het afgeleiden van Alexander. Dus mag ik het dan oh, even op een manier mijn, mijn lol aan beleven? Ja, natuurlijk maar Je mag een lolletje beleven. Nou, eh, nou uh, meneer Terbuis, bedankt. En slaap ja. lekker. En, uh, nou, de, groetjes. Ja, dank u, dank u wel. Daag. Dag! Echte jammer. Niet alleen in de Arabische wereld ziet ons hoofdgast het kwaad... Maar we praten nog even verder met Havid Bouassa, islamfighter en romancier. Godzame kraak, wat als je het, het intro eens uitgeschreven hebben. Anyway, um... jongen, jongen. echt. Nee, soms nee, maar, soms ja. lees jij iets terug wat ik gemaakt heb. En denk ik, God, dat staat er ook veel in. Maar wat ik op. gemaakt heb, ja, maar zeg, dat de, moet je nou ja, opnemen. De, juist, juist de het je zelf kritiek Ik heb dit gemaakt. Even ik heb het gemaakt. Als je snel luistert, dan hoor je de. de maar de, denk je nou echt zelfkriti. dat er luisteraars zit te wachten op dat jij kritiek hebt op het wat je stukje wat je hebt geschreven? ja, nou ja nou, ik Ik denk, ik stel me op. Ik zou ik denk dat je zelf er niet eens op zit te wachten. Ik stel me eens kwetsbaar op. Doe dat maar lekker thuis, Jan, niet hier. verdikken. Nee, thuis heb nou. ook al mooie plichten. Ja. Ja, Zorgplichten, Ah, we hadden wat over werken, Jan. de vrouwen. Nou, hoe dan ook. Havit, fijn dat je er nog steeds bent. Ja. ja. We hadden net over de Arabische wereld en wat er allemaal misgaat. En uh, toen gingen we eventjes terug naar de westerse wereld. Uh, waar, waarom zijn we nou zo? Is dat ook om bijvoorbeeld. Uh, dat we bang zijn om. om hè, uh, in Nederland, de progressieve partijen. die, die het nog steeds hebben over Arabische lente. zeggen ze dat omdat ze dan zeg maar, de angst voor de verislamisering. eruit willen trekken? Nou, ik denk dat dat, dat zeker mij helpt. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met. dat um, de misvatting bestaat. dat uh, je hoop doet leven. dat als je iets maar met, via een roze bril bekijkt. dat dat wel de feiten. zal kunnen veranderen. Ik denk dat dat. Uh, niet zo is. Ik bedoel, je kunt wel uh, uh, zeggen van ja, nee, maar we moeten wel, want uh, ik, ik, ik spreek af en toe, uh, zoals Peter Astine uh, dan uh, heel vaak zei of Mon uh, Monique Samuel. Van ja, Peter Astine is diplomaat en Arabiste. Monique Samuel is een historica. En ik, ze was niet zo lang geleden bij Paul Witteman. En ze, ze was heel optimistisch. Want ze zeg ja, ik spreek af en toe mensen. En, uh, en ze zijn toch heel optimistisch. Want deze vrouw had uh, vroeger een uh, hoofddoek om. En nu niet meer en dergelijke. Ik denk dat hoop hebben verandert niks aan de feiten. Ja? Nee. De, ik denk... Ik, uh, en dat is wat mij heel erg geïrriteerde aan uh, die gesprekken met Petra Stine bij Pan Witteman. En ze is heel vaak bij Pan Witteman uh, geweest. Was de hele tijd van, ja, mijn vrienden zeggen dit en dit. Dus laten we maar de, de hoop erin houden. Hoop heeft niks te maken met, met, met feiten. En het is helemaal niet zo dat ik wil dat het slecht gaat met de Arabische wereld. Of wat dan ook. Ik vind het... Aan de ene kant fascinerend en bedroevend om te zien hoe een, ja, een werelddeel dat vroeger toch een hoge culturele bloei had. En toch een werelddeel was van beschaving, en cultuur en wetenschap en noem maar op. Op een gegeven moment zo gigantisch uh, ja, kon vervallen. En dat komt door de islam. Ja, ik denk, het, ik denk het zeker. Ik denk het zeker. Weet je wat het, het probleem... Kijk, de, de, de, islam, het, de islam wordt op een probleem... om, uh, om de... Ja, kijk. Je hebt net al vastgesteld eigenlijk, dat de islam als uitgangspunt voor een manier ja. van regeren werkt niet. Dat heb je net al gezegd. Ja maar, dus, dat dus, is, dus, ja, maar waarom omarmen wij hier dan iets waarvan we verstandelijk wel kunnen beredeneren dat het echt niet zo vreselijk goed werkt? Nee, omdat, omdat mensen in het Westen denken dat de islam dezelfde ontwikkeling zal meemaken als het christendom of het jodendom ja, we uh, in, op een in het Westen. Ja. Maar dat, dat is niet zo, weet je wat, het, het moment, de, de verlichting was namelijk het einde van de institu institutionalisering van de godsdienst. En zolang je uh, in, in de islam in de Arabische wereld tot een instituut verheft, dan is er namelijk geen... Uh, uh, geen verandering meer mogelijk. En ik heb in dat artikel een halve tijd uh, verwijs ik... naar die uh, Turks-Amerikaanse uh, econoom Timur Koran... die dus aantoont, vind ik, waarom uh, ook de sharia, dus de islamitische wetgeving... zelfs de economie heeft uh, tegengehouden. Want hij zegt, het moment dat je bepaalde islamitische reglementen... tot een instituut verheft... Ja, of dat nou tribale ver, verhoudingen zijn. Daar kun je niet meer aan tonnen, want dan is het. dan is zo, daar kan niet meer aan getoond worden. Hij zegt, en ook al uh, worden er uh, uh, uh, westerse uh, structuren op uh, losgelaten, dan nog gaat het fout, omdat er in, uh, in, uh, intrinsiek er niks aan verandert. Nee, dat is ook niet de bedoeling, dat Precies, mag ook niet. Zelfs, zelfs de grondwet in Nederland is geen instituut. Nee, dat, kan, dat is, dat is, dat is want, vloeibaar. Precies, want elke samenleving op zich is, eh, is natuurlijk vloeibaar en niet statisch. En dat is wat ik zeg. Kijk, ik wil niemand ontzeggen om in Allah te geloven... en in 72 maagden en een gevleugeld paard. Dat kan mij niks geven, daar gaat het niet om. Het gaat erom eh, dat de islam zo'n inherente politieke... Karakter heeft. Maar zeg je eigenlijk daarmee eigenlijk ook dat, uh, dat er gewoon de, de, de, het feit dat er in zoveel van die landen waar de islam aan de macht is. Geen economisch of maatschappelijk succes wordt geboekt, heeft daar gewoon mee te maken. En dat is misschien ook wel de reden omdat wij niet een staatsreligie hebben, dat het hier wel gelukt is. Ja, sinds het moment dat er geen staatsreligie meer was in Nederland. En de verzuiling heeft natuurlijk daar ontzettend bij, uh, mee aan bijgedragen. Er is de Human Resource Report of zoiets, dat is via de VN uh, ge, uh, gefinancierd. Die komt om het zoveel jaar uit. En die onderzoekt dus, uh, in dit geval in de Arabische wereld. Uh, het hoofdkapitaal, uh, de werkloosheid en alfabetisme. Wat er dus mis is en goed gaat in de Arabische wereld. En elke drie of vijf jaar komen ze met dat rapport. En elke keer komen ze nog steeds met dezelfde bevindingen. Dat is heel belangrijk. Belangrijk is dus dat dat allemaal onafhankelijke Arabische wetenschappers zijn. Dus dat mensen uh, niet kunnen zeggen, jullie zijn bijvoorbeeld een Zionistisch complot. Precies, ja. Altijd komen ze op uh, verschillende punten. Er is geen enkele technische vernieuwing of technische uh, hoe noem je dat, uh, bron uh, dus bron van geen innovatie. Item, geen enkele innovatie. Analfabetisme, ontzettend belangrijk. Eén op de drie Arabieren is analfabeet. Dus uit 335 miljoen Arabieren, 1 miljoen is analfabeet. 100 miljoen. Dat is 1 miljoen. Uh, sorry. 100, ja, 100 miljoen. miljoen, sorry. 100 miljoen. Ja, 100 miljoen. Dat is ontzettend veel. In het begin, denk aan dat meisje in uh, Afghanistan, Ma Malala Yousafzai. Ja, ja. die, die, die, die door haar hoofd is geschoten. Uh, uh, ze heeft het gelukkig overleefd. Ze zit nu in Londen, ze mag daar blijven. Uh, ze heeft 2 miljoen dollar gekregen van HarperCons om haar autobiografie te schrijven. Het wordt een heel dun biografie, want ze is pas 14 natuurlijk. Ja, en we zijn de natuurlijk de daar de heel de trots van. op. Maar zo'n slachtoffer helpen is natuurlijk symptoombestrijding. Symptoom je moet gaan denken van, waar komt dat vandaan? Als je het onderwijs niet gaat aanpakken, dan, dan kom je gewoon nergens. En de moslimbroeders hebben dat, dat heel goed gedaan in de arme wijken... zowel in Marokko als in Egypte, die, die, die, die, die sprongen dus in dat onderwijsgat. Maar wat doen ze dan? Ze leren natuurlijk die kinderen... gewoon de Koran uit hun hoofd. Dat is geen onderwijs. En dat, dat andere... Het allerbelangrijkste was de positie van de vrouw. En al die wetenschappers hebben gezegd... de leiders van de Arabische uh, uh, landen die wij hebben gesproken... die zijn het eens met uh, economische aspecten... met de technische aspecten, met de educatieve aspecten. Maar wat betreft de vrouwenpositie... hebben jullie je daardoor niet te veel laten leiden door Europa... Mm. Dat is toch wel heel. Dat is toch fascinerend. Waar komt die angst uh, van die Arabieren voor vrouwen vandaan, als ik maar als ik even mag vragen? Omdat de Arabische wereld is een. patriarchale wereld is een mannelijke wereld. En een patriarchale wereld bestaat natuurlijk niet zonder een bepaalde definitie van wat een vrouw is. En een patriarchale samenleving. een patriarchale machtsstructuur. bestaat bij gratie van de onderdrukking van de vrouw. Ik heb ooit een keer gezegd. Spijt me dat ik mezelf moet citeren. Het was in 2002. Ik heb gezegd, ik denk dat wat de grootste gevecht is... tussen de Arabische en de Europese wereld is... de positie van de vrouw. Het is een gevecht tussen de vrouwelijke elementen... en de mannelijke elementen. En dat wat daarom gaat, dat de Arabische wereld... de patriarchale wereld de hele tijd aan het vechten is... om de, de vrouw om in een bepaalde rol te, te duwen... om zelf te kunnen overleven... Ik, ik kan het niet uh, bewijzen, wat dan ook. Het is mijn filosofie. Maar je was eigenlijk... Wie schetst mijn verbazing toen de, de filosoof, Franse filosoof Finkelkraut... precies hetzelfde beweerde in een interview met Vrij Nederland? Het, dit is, het, die angst is de angst voor het vrouwelijke, voor de vrouwelijke positie. Want daarmee raakt de man zijn superieure positie... die hij nergens aan te danken heeft, laten we eerlijk zijn... Ja, want het is niet zo dat die Arabische man... de Arabische wereld tot nu toe groot heeft gemaakt, ja. Nee. Ja, dus dat, dan raakte hij zijn positie kwijt. En dan stort alles in. Ja, maar alles moet instorten, want anders verandert er niks. De, be de beeldenstorm, je hebt iconoclasme nodig, je hebt een beeldenstorm nodig... Ja, ik, ik meen het echt. Nou, we gaan het zo nog maar even over hebben. Wat daar dan allemaal voor nodig is. Want het klinkt vooralsnog nog redelijk hooploos, als ik zo vrij. Oh, maken. ik zal het zeker niet meemaken. Mijn kinderen niet. En mijn kleinkinderen ook niet. Nou, ik dan ook niet. Nou, dat is lekker. Wat we wel gaan meemaken, is het nu van 1 uur. Uh, we gaan straks uh, weer gewoon door met echte Janne. Met uh, onze hoofdgast Avid Bouassa. En natuurlijk uh, Jan. En, en, en deze Jan. Nou, nee, tot straks. Daag.